Dat er in dit nummer niet hard wordt gelachen, nee, niet in het minst, ja, de Bee Gees, I started the joke uit 1969, aan het begin van een, een nieuwe, ja, show, op tweede paasdag, de tweede paasdagochtend van, uh, Go FM. welkom. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Tot 12 uur op deze Tweede Paasdag. Lekkere muziek en een paar leuke onderwerpen om met je te bespreken. Want we informeren je natuurlijk met alle liefde over wat er zoal gebeurt in de regio en de wereld. Hier is Anne Murray. Nogmaals, goedemorgen. i sold my soul you bought it back for me and held me up and gave me dignity somehow you needed me you gave me strength to stand My own again, you put me high upon a pedestal. Bye. Patricia Pai. Solitaire natuurlijk hier in de show op deze Tweede Paasdag. Het is lekker rustig in de studio vandaag. Mooi weer trouwens. Niet verkeerd, zou ik maar zeggen. De lente is echt aan het doorbreken. Dat kunnen we wel gebruiken. En daarom ook van die hartverwarmende muziek, onder andere ook van Anne-Marie, You Needed Me. Straks over ongeveer een kwartiertje gaan we praten over filosofie. He? Was dat niet weer? Ja, een beetje doordenken zeggen sommige mensen. Maar het is de maand van de filosofie, dus er wordt wat afgekletst. En dat gaan we doen, nou ja, niet kletsen, maar wel echt inhoudelijk praten met Leo Hollander. Komt eraan over ongeveer een kwartier hier bij GoFM. my soul is slowly breaking down again. Today I heard the news, the stories getting Who came before left pictures frozen still in time? You say you want it all, but who side you fighting for? I Ze noemen het een uh, one hit wonder. Dat betekent dus dat het uh, één hit was en daarna hoorde je nooit meer iets van de lieden. Het gaat hier over de Alex Band. Only one, wel een lekker nummer. En Vanessa Williams ervoor met Save the Best for Last. Ja, het is Pasen en uh, ja, je merkt het natuurlijk hier uh, op de wegen. Heel veel witte nummerplaten. Ja, sinds eergisteren. En uh, we hebben het geweten hoor, want ik moest gisteren naar, uh, of eergisteren naar Goes. Nou, dat was een wereldreis met al die witte nummerplaten, zou je kunnen zeggen. En daar gaat een hele leuke sketch over. Een leuke sketch uit, jawel, 1973. Een sketch uit het radioprogramma Cursief. Gregor, Frenkel, Frank en Nettie Roosevelt. Die hebben het dan over Dodgers met Pagen. Herr ja, Schulze. Ja, bitte. Heer Schulze, u was een van die vele Deutschen die met uh, paasje in ons land waren, ja, Hoe is die u dat bevallen? Ja, also, ik had gerade mijn nieuwe Mercedes 350. En we zijn dan op een goede vrijdag, wie ze dat nennen, om um 5 uur morgens... uit Bielefeld abgereist richting Zandvoort, nicht? Nou, daar hebben ze de eerste dagen niet zo so best getroffen aan bestrand, <lacht>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 En hebben sie alles in de auto moeten blijven? Ja, also mijn vrouw en mijn schwiegermutter hebben dan in de auto voor ons alle sauerkraut met eisbein gemaakt. Dat hatten we al aus Vorsicht metgenomen, niet? Also, dan werd ons gezegd, naar het Osten te gaan. En dan kwamen we bij Auderein, wo waar we ons de andere auto's anschauen konnten. En daar hebben we karten gespeeld met een andere Duitse familie, die so ungefähr 6 stunden lang neben ons fuhr. Zwar in een klein Opel, aber het ging nicht. Maar dan hebben al zo uh, helemaal niets gezien, hè? Ja, also, wir waren dan Sonntagnacht bei Arnheim, wo ich meiner Frau mal das Kröller-Möller-Museum zeigen wollte. En da sind wir also tatsächlich bis auf 60 Kilometer vorbeigekommen. <lacht> dan fuhren wir also weiter Richtung Enschede, ja? Meine Frau en meine Schwiegermutter haben dann im Auto Kartoffelklöße gemacht. <lacht>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 Als wir alle wieder zu Kräfte gekommen waren, erzählte man uns, dass wir in Oberhausen waren. <lacht> so 50 Kilometer von unser Haus, ne? Aber das war das eine verschriekelige Paschen für Ihnen, ne? Ja, also es hat schon mal Schlimmeres gegeben, ne? <lacht> some Een van de vele hits van uh, Gilbert R. Sullivan hier in de show bij GoFam. Um, Oeh, wakadoe, wakadee, natuurlijk. Je hoorde hem zelf ook nog even zeggen. Ja, en daarvoor hoorde je een sketch van vijf jaar geleden. En eigenlijk is er niet zoveel veranderd. Heb ik uh, natuurlijk zelf meegemaakt. Toen ik een rit maakte naar Goes. Man, man, man. Ik heb uh, over een rit van ongeveer, nou wat zal het zijn, een half uur. Meer dan vijf kwartier gedaan. Door al die witte nummerplaten. Het is dus al die jaren niet veranderd. Maakt niet uit, want we moeten het natuurlijk ook met z'n allen hebben van het toerisme. Je hoort het hier bij Kofem. Goedemorgen, als je er net bij komt.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 we were there to the welcome lighted, and they could never tear us apart.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 Echte vrienden voor haar.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 Eigenlijk twee nummers die veel met elkaar te maken hebben, ook op deze Tweede Paasdag. Willeke Alberti en uh, André van Duin samen met vrienden blijven we altijd. En uh, ervoor had je ja, NXS en Never Tear Us Apart. Heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. Daar kunnen we een boom over opzetten. En nu we het toch over een boom hebben en opzetten. We gaan het hebben over de maand van de filosofie. Die is reeds begonnen. Hier is een gesprek met Herman de Bruin. We gaan het hebben over de maand van de filosofie. En dat doe ik met Leo Hollander. Hij is praktisch filosoof of filosofisch praktisch? Uh, Leo, welkom. Bij de dekkende lading. Oh, bij de, dekken de lading, <laughs> ja. Maar filosofie is in mijn beleving nou niet zo praktisch. Of heb ik dat mis? Nou ja, praktische filosofie dus wel. Uh, ja. Praktische filosofie is uh, het filosoferen wat mensen in de praktijk doen. Ja. En om dat meer aan te jagen... Uh, is er uh, ook wat meer aandacht uh, in de maand van de filosofie, in april. Ja, in april, de hele maand april, zijn er activiteiten. Ja, dat klopt. En het heeft een uh, thema meegekregen. Dat is uh, weerloos en waardevol. In onze maatschappij dan zijn we nogal erg geneigd om te focussen op de oplossing. Als er een probleem is, dan moet dat gelijk opgelost worden. Is er een, is er een vraag, dan moet er een antwoord voor komen. Um, als die vraag niet beantwoord wordt, dan vinden we dat een beetje lastig. Kijk naar de stikstofcrisis, kijk naar inflatie, bouw, personeelstekorten. We zijn ja. continu bezig dat te fixen. En, maar we zien ook dat dat niet altijd even goed lukt. Ja, dat kan wel zeggen, ja, met ja. De stikstof bijvoorbeeld. Hè? En dat komt bijvoorbeeld, uh, maar dat, dat komt omdat we de achterliggende vraag uh, niet goed bestuderen. Dan kom je eigenlijk op de praktische filosofie. En wat is, wat is dan die achterliggende vraag die nou wij ja. niet snappen? U noemt net uh, het, het, het verhaal rondom stikstof. Ja, ja. Stikstof uh, heeft heel duidelijk te maken met hoe wij ons verhouden met de natuur. Hoe willen wij eigenlijk leven? Hoe, hoe moet ons landschap eruit zien? Mm -hmm. uh, wat doen wij met ons voedsel? Voegen we daar chemicaliën aan toe of niet? Um, dus dat heeft met een stuk bewustwording te maken. Het probleem bevindt, ons, bevindt zich in onszelf. Wij zijn mm -hmm. zelf de eigenaar van het probleem. Ja, maar durven dus we de... die confrontatie dan wel aan? Dat van is een onszelf. hele lastige. Dat is een drempel. Maar het is de enige weg. Want de, degene die het probleem heeft... heeft ook de kennis over het probleem in huis. Ja, ja, en dus ja. het beste wat je kunt doen... is je eigen wijsheid gaan aanboren, ja. zoals ik dat noem. Hoe komt deze boodschap in de maand van de filosofie tot uiting? Bijvoorbeeld in uh, weerloos en waardevol... die eigen wijsheid waar ik het net mm -hmm. over heb... Die is bijzonder waardevol. Want ja. eigen wijsheid stelt ons in staat om voluit te leven. Al onze talenten en mogelijkheden te gebruiken. Ja. En dan heb je het over eigen wijsheid en niet over eigen wijsheid. Hè? Dat is <laughs> toch een verschil? Exact. Ja, Daar is inderdaad een verschil. Ik heb het inderdaad over de eigen wijsheid die iedereen heeft. Maar niet iedereen heeft daar toegang toe. Middels praktische filosofie kun je daar toegang toe krijgen. Ja. En in de maand, ik blijf toch even bij die maand van de filosofie... hoe kunnen mensen daar dan iets meer over te weten komen zeggen... nou, dat lijkt me wel eens iets om daar eens verder over na te denken en in te verdiepen. In het kader van uh, de maand van de filosofie heb ik twee or, uh, evenementen georganiseerd. Het eerste is uh, een filosofische inloopspreekuur. Uh, en iedereen die kan daar met zijn vragen of zijn of haar vragen terecht. Daar moet je wel een drempeltje over, toch? ja. Er is de oh. mogelijkheid als, als uh, dat natuurlijk een persoonlijk verhaal wordt. We hebben allemaal onderwerpen die ons allemaal gaan, aangaan. Hè? Bijvoorbeeld over de klimaatcrisis of stikstof ja. waar we het net over hadden. Als het persoonlijk is, dan, dan is er een ruimte om daar getweeën op uh, in te gaan. Ook over nagedacht dus. <laughs> ja, ja, ja, begrijp het. Um, de maand van de filosofie, de hele maand. Uh, is er iets te vinden waar mensen zeggen, nou, daar wil ik de activiteiten wel zien? Door heel Nederland gaat het natuurlijk heen. Ja, uh, op de, de site van de maand van de filosofie.nl, daar zijn alle activiteiten vanuit die stichting te vinden. Daar is ook meer uh, informatie over de, de nieuwe Denker des Vaderlands, Marian Slob. Ja. Maar het andere evenement wat ik nog organiseer is een, een filosofische wandeling. Dat oh. staat op de site, net als de, de filosofische spreekuur... Uh, mensen moeten zelf maar even kijken op de maand van de filosofie. En dan komen ze het allemaal tegen. En je gaat zelf in ieder geval aan de slag met mensen die daar vragen over hebben. en die antwoorden willen. Absoluut. Maar ja, antwoorden moeten ze bij zichzelf zoeken. Al vragenderwijs. Al vragen. Oh ja, dat hoort er natuurlijk wel bij. Want anders <laughs> zit je alleen maar binnen in jezelf te kijken. en een navel staren. En dan kom ja. je ook niet verder mee. Ja. Hè? Absoluut. Dat is zo. Ik dank je wel uh, voor deze heldere uitleg. Leo Hollander, wat zei ik nou straks, filosofisch practicus of praktische filosoof? Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Dank voor het gesprek. en Heel veel succes in de maand. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. i've heard some talk they say you think i'm fine yes i'm in love my hands are shaking forget it I won't regret it I couldn't even stop it if I tried oh maybe. Yeah. David Soul. Ja, uit 1977. Vandaar ook die gekke haperingen erin. Ook apart, hè? En we kennen natuurlijk David Soul uit die tv-serie Starsky in Hutch. Misschien weet je dat nog... Herp, Alpert, hoorde hoorde je ervoor met This Guy's in Love with You. Klopt dat tegen 11 uur? Het schiet lekker op. Um, Zometeen het tweede uur alweer. En dan uh, gaan we wat meer tempo maken. Ook op deze tweede paasdag. En intussen, dat jij de muziek hoort, zitten wij hier uh, de kranten bekijken. En wat lees ik dan? Bijvoorbeeld: Wie gaat er nou op deze feestdag in de file staan voor een meubelboulevard? Terwijl alle webwinkels, meubelwebwinkels, 24 uur per dag open zijn. Inderdaad een hele goede, interessante vraag. En van wie is die vraag? Ja, hij staat in de PZC. Hij is van uh, Toos en Henk een mooie cartoon. Goed. Nog iets moois van Take That. Easy. Love ain't here anymore. Don't you beg me. God. So go. baby, oh. we can change the way Never myself this way. Life is. All Zo zijn we lekker ontspannen aan het einde van het eerste uur van de paas. Maandagmorgen van GoFM, Nothing Else Matters. Een prachtige van, uh, jawel, Lucy Silvas. Het is weer bijna tijd voor de mededelingen en natuurlijk het nieuws en het weer. Zometeen ben ik bij je terug over een paar minuten al. En dan gaan we wat meer tempo maken. Maken we het weer gezellig, ook op deze tweede paasdag. Dus blijf bij ons, blijf bij Go. En het sluit van dit uur een mooi stukje MFSB. Smile happy.